Inloggen met je DigiD voor een overzicht van je opgebouwd pensioen en AOW. Kans maken op 2500 euro in isolatie? Doe de check op localwarming.nl. Dit is Radio 1. 11 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Op het Tahrirplein in Cairo heeft het leger Mubarak-aanhangers... en anti-regeringsbetogers van elkaar gescheiden. De militairen hebben een bufferzone gemaakt. Het is voor het eerst dat het leger ingrijpt. Tot nu toe werden alleen wat mensen opgepakt... en hield het zich bij zware rellen afzijdig. Volgens berichten trekken opnieuw duizenden aanhangers... en tegenstanders van Mubarak naar het plein. De Egyptische vicepresident Suleiman zegt dat hij met politieke partijen en het leger heeft gesproken over het beëindigen van de protesten tegen president Mubarak. Oppositieleider El Baradei en de moslimbroederschap hebben niet aan het overleg meegedaan. Ze vinden dat Mubarak en zijn regering eerst moeten opstappen. Volgens de moslimbroederschap heeft praten geen zin omdat het regime zijn legitimiteit heeft verloren. De grootste oppositiepartij pleit voor de vorming van een regering van nationale eenheid, waarin alle politieke stromingen zijn vertegenwoordigd. Zojuist is het bericht binnengekomen dat een cameraman van de NOS is aangehouden. Cameraman Erik Feiten werd op het vliegveld van Cairo gearresteerd. Dat gebeurde nadat hij daar om twee uur vannacht was geland. Zijn apparatuur is in beslag genomen. Waarom Erik Feiten is aangehouden is niet duidelijk. De afgelopen uren is er geen contact meer met hem geweest. Bij de verkiezingen voor, Pro voor Provinciale Staten volgende maand staat het voortbestaan van het kabinet op het spel. Dat zegt Luc Hermans, lijsttrekker voor de VVD in de Eerste Kamer. De leden van Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer. Volgens Hermans wordt het heel lastig om te regeren als VVD, PVV en CDA geen meerderheid halen in de Senaat. De oppositie weigert volgens hem mee te werken aan noodzakelijke bezuinigingen. Toch is Hermans optimistisch over de uitkomst van de verkiezingen. Hij denkt dat de samenwerkende partijen... 40 van de 75 zetels in de Eerste Kamer halen... waarvan ongeveer 20 voor de VVD. Boekenclub ECI sluit alle 18 winkels. In een brief van het personeel staat dat uiterlijk 1 juli alle winkels dichtgaan. Ook het hoofdkantoor in Vianen wordt gereorganiseerd. Volgens ECI nemen de ledenaantallen steeds verder af. En daardoor kosten de winkels te veel geld. ECI wil boeken, dvd's, cd's en games verder verkopen via internet. En daardoor verliezen volgens vakbond FNV 110 medewerkers hun baan. De directeur van het bedrijf zegt dat er minder mensen op straat komen te staan. Helaas uh, moeten we voor 80 mensen bij het UWV ontslag gaan aanvragen. Het is zo dat we per winkel wel kijken wat de mogelijkheden zijn. Misschien dat we de winkels kunnen afstoten. Misschien dat we in gesprek kunnen met andere partijen. We proberen de mensen ook te begeleiden van werk naar werk. Volgens ECI is er geen geld voor een sociaal plan. Maar de vakbond is het daar niet mee eens. Dan het weer nog zonnig en droog met vanmiddag enkele wolkenvelden. En het wordt 5 tot 7 graden. Vanavond neemt de wind toe. En vannacht en morgen wordt het onstuimig. Met regen en aan zee een stormachtige zuidwestenwind. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade 6 kilometer. Op de A7 Herenveen richting Afsluitdijk bij knooppunt 2 kilometer. Komt door een aanrijding de A9 ook maar richting Amstelveen voor het knooppunt Rotterpolderplein 4. A9 verderop tussen Afrit Haarlem en knooppunt Raasdorp 2 kilometer. A22 Beverwijk Velzen voor Velzen tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk 2 kilometer na een aanrijding. En de allerlaatste is de A27 Breda Utrecht bij Noordloos 3 kilometer. Voelen ze in je broekzak? Of kijken ze je portemonnee? Heb jij hem al?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 Zeg dat dan! Gemiddeld 3,4% rente op ons Klimspaardeposito. Juist wie we willen is kunnen. Kijk op Frieslandbank.nl. Radio 1. Degids.nl. Met Felix Beurders. Goedemorgen. Zit u er klaar voor? Ik wel. Het komend uur. In relatie met de opstand in Egypte hebben we allerlei landen voorbij horen komen... waar die opstand gevolgen voor zou kunnen hebben. Israël, Syrië, de VS natuurlijk. Maar hoe zit het eigenlijk met de Palestijnen? Hoe pakt een eventuele machtswisseling voor hen uit? Rebellie, tovenarij of het homohuwelijk. Kinderboekenschrijvers moeten de onderwerpen... als er dan aan sommige christelijke scholen ligt, maar liever meiden. Schrijven ze er wel over, dan kunnen hun boeken in de ban worden gedaan. Schrijfster Anna van Praag legt zich daar niet bij neer. Ik praat over een minuut of tien met haar. En moet illegaal verblijf hier in Nederland niet alleen verboden... maar ook strafbaar worden gesteld? Daarover gaat het in het Joop-debat. Wilt u naar aanleiding van deze gesprekken een vraag stellen... een opmerking maken of de studio bekijken? Surf naar degids.fm. Maar eerst een pangende kwestie. Het Instituut Volendamse Taal werpt zich in de strijd... voor het behoud van de eigen taal en de cultuur. Wie wil weten wat je moet zeggen als je dronken bent, verliefd... of klaar met de boodschappen, kan terecht bij Evert Karregat... van dat instituut voor een workshop. Meneer Karregat, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We goedemorgen. hebben vier minuten voor dit gesprek. De klok start. U dacht okay. lekker makkelijk geld verdienen, workshop? Nou, dat is zo. Daar gaat het niet om. Het gaat om dat uh, volgens taal behouden moet worden. Uh, ja, ook in de Telegraaf staat dat er ook een downloadzaak is. Maar goed, dan zie je woorden die niet helemaal kloppen. Zoals uh, uh, verliefd staat voor lof. Dat is gewoon verliefd. Wacht even, uh, even wacht uh, even. U gaat nu over een artikel praten in een krant ja, van vanochtend, ja, in de Telegraaf inderdaad. Nou, waarin ja. u een aantal Volendamse woorden op ja. moest. Ja, en maar die goed, maar gaat die... u vertalen Nederlands en andersom. Ja, maar wat de Telegraaf hebt die, die, die, die, die lijst gepubliceerd en zo die woorden. Maar die lijst die op internet staat, die is niet goed. Uh, ik heb ook niet uh, gezegd dat, dat, moest, dat ze dat moesten publiceren. Er staat ook Want, weer een lijst op internet. Ja, dat, wat, daar verwijzen zij uit naar de, de telegraaf, naar een download site. Maar dan noemen ze allerlei woorden, maar die zijn niet goed. Zoals uh, verliefd. Is niet voor Lof wat erin staat, maar gewoon verliefd. En, maar je moet wel. Kijk, wij hebben een lijst en, en, en, en, en boeken. Waar je dus, in, in, dus leert schrijven, maar ook de taal leert. Maar het niet wat er in de telegraaf staat, want daar klopt overhoedig niets bij. In die, die download, uh, nee, lijkt. er klopt helemaal niks van het artikel begrijpen. Nee, niet, niet alles. Kijk, maar wat is uh, telegraaf in het Volendams? Uh, dat is gewoon telegraaf. En karregat? Karregat. Uh, en dronken uh, zijn? En Gootstein is schoonstink. Goesting. En, en als je wat ergens meemaakt, dan zeg je... Sok bedakken toch staat er. Dat klopt wel. Je schrijft, dan zeg je een Sok bedakken toch. Maar je moet het mondeling uitgewerven. Daarom is die workshop Zo belangrijk ook. Je zegt niet Sok bedakken, maar Sok bedakken. Sok bedakken en, toch? Ja, en dan leren we ook nog liedjes schrijven. Dat staat er ook in. Hoe word ik dan Smit? Want zo'n Jim Wave staat erin, die maakt eigenlijk liedjes. heeft nieuwe single ook bij Oran Music Company uitgegeven. Ja, u spreekt wel de, erg van de hak op de tak, de Kadegat. Maar ja, u bent eigenlijk Jim nee, Wave. Maak, u bent de nieuwe, nieuwe artiest in Volendam. En u bent ja, geweldig. Maar ja, dat... ik, ik begin even bij het begin. Er komt ja. een workshop ja. uh, om het Volendams uh, verder te verspreiden. Maar zo uniek is dat Volendams toch niet of wel? zo nou, Volendams, dat is een, zeg maar, je uh, Limburgs, uh, Fries, uh, uh, Brabant. Dat zijn allemaal provincies, maar Volendam is een, zeg maar, uh, een klein dorp met een eigen taal. Ja, dat maar dat hoeft er niet naar buiten te komen, want direct. op het moment dat iedereen straks Volendam gaat praten, dan is Volendam niet meer Volendam. Nee, maar daar, dat, dat, dat kijk, het is ik, dat, dat is toch leuk, want dan heb je bijvoorbeeld, uh, wat Nederlands is zo onlogisch als. Want dan uh, bijvoorbeeld uh, cent is met een S, uh, is met een C, maar het is eigenlijk een S, weet je wel, dat soort dingen. Volendam is uh, praktisch. Dat is praktischer. Dus, stel, dat, dus het zou leuk zijn als we allemaal volwam zouden gaan praten in Nederland. Meneer Kannergaard, wat leer je in die workshop? Leer je allerlei woordjes en je leert de uitspraak daarvan? Je leert uitspraken, je leert het schrijven uh, en je leert ook hoe je moet liedjes moet schrijven. Nogmaals, wij uh, leren hoe je moet zingen. Hoe je liedjes moet schrijven. I love you so many singles in Wave. Kun je een voorbeeld horen hoe een liedje gaat klinken. In Engels, waar ben jij? Ook Jules Hoek is ook een leuk liedje. Ja, nu u je, bent en u ben Jim ben Wave ben... en u geeft dus een workshop. U bent Erik, ja. Evert Karregaant. U ja, bent eigenlijk ja. ook Jim Wave. Eh, ja. Dat is uw artiestennaam. Dan, want... dan, dan weet je dat Jim Wave ook, ook liedjes kan schrijven. Hij wel al van Jan Smit en Nike Simon erbij. Ja, buiten kan goed. Dus maar dan kan je een beeld van dat team we even, ook liedjes kan schrijven. Als je Ik aan kijk de, even naar zo, de andere enke. kant van het glas, want dat is mijn enige referentie hier. Kunnen ja. jullie het nog volgen? Ja. Nee, er worden haren uitgetrokken, grijze haren, oh. weliswaar. Ja, we gaan verder over de taal. We gaan verder over de taal. Ja. Goed. Nou, ja. het is zo: we gaan ook rolspellen doen, we gaan naar het traathuis toe. In Volland, dat is de dijk. En dan gaan we met die mensen praten van, uh, of, of, of naar de bakken toe. Dat je het gevoel krijgt voor te zijn. Maar als je vol namelijk wordt. Dan, dan, kom er, dan word je op een gegeven moment zo gewoon dat je eruit wil. En, en wat, wat kost die workshop, wil, meneer Karregat? Zegt u? Wat kost die workshop? 200 euro. Maar op, op, 200 euro. En hoeveel ja, mensen verwacht nou, u? Nou, dat weet ik niet. Dat, dat moet nog blijken. Maar hoeveel aanmeldingen de, heeft u? Dat moet nog hierdoor komen natuurlijk. Want ik sta nu pas in de krant. En, en als je ook nog een beetje uitgeven. kunt zingen, dan kan je zo Jan Smit nee, worden. Wij, wij, wij, wij leren de mensen ook zingen. Dus daarom is het 200 euro een schijntje inwezen. wezen. heer Karregat van het ja. Instituut Vollendamse Taal. Mag ik u danken? Ja, maar, maar het geheim is dus... Dag. Ja, oké, okay, doe Ja, sorry ja. hoor, maar de tijd is om. Ja, ja. Vier ja. minuten is vier minuten, ik kan er niet aan doen. Dag, dag. Uh, de Gids.fm Bloedige gevechten gisteren op het Tagrierpijn in Egypte... tussen voor- en tegenstanders van Mubarak. De buurlanden volgen natuurlijk die gebeurtenissen in Egypte met ogen. Want uh, wat voor gevolgen heeft deze volksopstand voor die buurlanden... en met name voor de Palestijnen? Rady Saoedi, politicoloog, hartelijk welkom. Ja, goedemorgen. Um, in vele landen in de regio wordt ook gedemonstreerd. We hebben Jemen gehoord. Uh, de Tunesië is natuurlijk achter de rug. Jordanië wordt ja. gedemonstreerd. Hoe zit het eigenlijk in uh, de Palestijnse gebieden? Daar uh, is gedemonstreerd de afgelopen dagen. Het zijn uh, beperkte demonstraties geweest. Zowel in de Gazastrook als op de Westbank. Maar de Palestijnse politie. Uh, nou, het is niet op ingeslagen, maar mensen zijn wel gearresteerd. De politie heeft duidelijk gemaakt dat ze die betogingen niet zagen zitten. Uh, dus uh, ja, het, het zijn geen massabetogingen geweest tot nu toe. En is de mijzelf... ook daar, daar is Hamas uh, ja. aan het bewind. In, uh, op de Westbank uh, sprake van al fatah Dat is een wat gematigde bewind, althans wat vriendelijker voor Israël. Uh, uitzicht dat ook in de demonstraties. Of is het juist uh, op de Westbank dat mensen denken... ja, onze leider die deugt niet, dus we gaan de straat op? Nou, zo zit het niet. Ik denk dat zowel in de West, op de Westbank als in de Gaza-strook uh, onder met name jongeren... er een grote ontevreden, ontevredenheid is over de politieke leiding in die gebieden. Palestijnse autoriteit en Hamas. Uh, jongeren kijken ook naar uh, Egypte. Uiteraard voelen zich solidair met de betogers in Egypte. En die zijn voor een belangrijk deel uh, ook weer jongeren. Uh, ja, Facebook, Twitter, die, die sociale media spelen ook een hele grote rol. Dus over en weer gaan allerlei boodschappen van solidariteit. Dus uh, mensen in de Palestijnse gebieden... die uh, zijn voor een belangrijk deel wel solidair met de Egyptische bevolking. Uh, maar dat komt ja, eigenlijk niet zo tot uiting in, in demonstraties. Meer in, in, ja, via Facebook en internet op de. moment. En wat willen ze dan? Hetzelfde? Vrijheid? <coughs> ja, in feite... Wat je nu ziet in Tunesië, in Egypte, is uh, dat uh, de bevolking... en dat is eigenlijk voor het eerst sinds decennia in de Arabische wereld... dat de bevolking zelf pro probeert het heft in handen te nemen. En wat dat betreft is dit eigenlijk wel een, een, een politieke aardverschuiving. We weten natuurlijk niet welke kant die uitgaat, hoe dat zal uitpakken. Maar in feite zie je nu een model van politieke actie... door hele grote delen van een bevolking in een Arabisch land... en in andere Arabische landen, denkt die bevolking ook... Ja, wij willen ook dingen. We willen verbetering van de economie. Voor de Palestijnen geldt uiteraard dat ze een einde aan de bezetting willen. En ze zien tegelijkertijd, dat en dat geldt voor alle Arabische landen... dat, dat de politieke leiding uh, ja, niet in staat is om echt verandering te brengen. Echt welvaart. Uh, ook een goede verdeling van de welvaart. Verbaast u dat dat het nu gebeurt? Um, nou... Ik denk niet dat iemand uh, kon zeggen van uh, ja, het gaat in de eerste week van 2011 gebeuren. Aan de andere kant, als je alles gewoon op een rijtje zet en dat dat, dat speelt al 20, 30 jaar, um, en ja, toch een steeds grotere opbouwende ontevredenheid onder de bevolking en, en met name de laatste tien jaar met de opkomst van satelliet-TV, van internet, waardoor informatie ook heel makkelijk en heel breed beschikbaar is voor mensen, uh, ja, was het wel een kwestie van tijd, denk ik. Mocht deze opstand leiden tot meer democratie, dan uh, zal bijvoorbeeld ook de moslimbroederschap een rol gaan spelen in Egypte. Wat zou dat betekenen voor de Palestijnen? Uh, dat was tot nu toe de wijsheid uh, die ik ook altijd onderschreef. Voordat die moslimbroeders uh, een hele belangrijke politieke macht in Egypte dat vormen. Niet, hè, maar, maar, maar, ze zullen mogelijk een rol gaan spelen. Als... Ze zullen zeker een rol gaan spelen. De ja. vraag is of ze een, eigenlijk de meerderheid van de, ja, van de politieke macht naar zich toe weten te trekken. Dat. Dat is op dit moment niet te zeggen. Want wat iedereen verbaasd heeft in en buiten, buiten Egypte. is dat die moslimbroeders eigenlijk niet vanaf het begin. de lijn aan de kracht waren in deze protesten. Um, daaruit zou je kunnen afleiden dat ze misschien toch sterk zijn. maar niet zo sterk dat ze de hele Egyptische maatschappij beheersen. Maar nogmaals, dat, dat, dat is niet te, te maar zeggen. Wat, wat zou dat betekenen voor de Palestijnen. als ook die moslimbroederschap. enigszins invloed kan uitoefenen. op het bestuur van het land? Um, het zou, denk ik, politiek gesproken voor Hamas een, uh, een overwinning zijn. Omdat het moslimbroederschap uh, toch politiek en uiteraard ook religieus dichter bij Hamas staat... dan bij de Palestijnse autoriteit. Um, maar goed, het, het is heel erg de vraag hoe de verdeling van politieke krachten in Egypte uiteindelijk eruit komt te zien. Wat wel belangrijk is, en dat, is eigenlijk, dat, dat, dat zit daar nog boven is wat gebeurt er op een moment dat in het belangrijkste, grootste Arabische land... de publieke opinie via democratie veel meer greep krijgt op de politiek... en ook op de buitenlandse politiek? Wordt het vredesverdrag met Israël opgezegd? Wordt het bijgesteld? Gaat de Egyptische regering zich harder opstellen ten opzichte van Israël... als Israël weer Gaza of, of Libanon aanvalt? Dat, dat zijn eigenlijk belangrijke vragen waar volgens mij niemand... ook niet in het Witte Huis, ook niet in Tel Aviv... Op dit moment een antwoord op heeft. Dat zijn de vragen over de lange termijn nu. Uh, de nou, niet is de lange termijn trouwens hoor. Dat nee. kan al heel snel gaan spelen. S het zou snel kunnen gaan spelen, maar dan moeten dan toch eerst verkiezingen worden gehouden. Maar mm. ik heb het uh, over de situatie nu. Hè? De grens ja? uh, van de Gazastrook met Egypte. die zat potdicht. Ja, nou die zit nog steeds potdicht. Nog steeds? Hij is uh, op dit moment sinds uh, de, de problemen vorige week in, is, in uh, Egypte begonnen. is hij aan de Egyptische kant definitief gesloten. Daarvoor was hij altijd een paar dagen per week open. Uh, maar hij zit nu helemaal dicht. Het is volstrekt onduidelijk hoe lang dat gaat duren. Het is volstrekt onduidelijk wat er uiteraard in Egypte zelf gaat gebeuren. Maar ook in de Sinaï kregen wij van, uh, van journalisten in Egypte zelf berichten... dat er ja, uh, ook, ook onder de Bedouinen in de Sinaï onrust is. Dat er wapens zijn gebruikt tegen het Egyptische leger. Dus in dat gebied zelf speelt ook van alles... En ja, dat heeft dan ook wel weer zijn invloed op wat, wat er uiteindelijk aan die grens gaat gebeuren. Mm. Blijft die grens dicht? Gaat die open? Gaan er meer wapens worden gesmokkeld? Komen de extremistische mensen de Gaza-strook in en is uit? Iets wat wel allemaal niet zin natuurlijk. Dus... Nee, overigens ook niet tot nu toe de Egyptische regering. Dat was voor de Egyptische regering een belangrijke reden om die grens eigenlijk ja, vrijwel geheel af te sluiten. De angst dat er vanuit de Gaza-strook mensen komen die dan ja, met de moslimbroeders in Egypte gaan samenwerken. Wat is het zwartste scenario voor de Palestijnen? Het zwartste scenario voor de Palestijnen, nou ja, ik denk dat dat uh, voor de hele regio geldt. En dat is misschien nog het meest voor de Egyptenaren zelf. En dat is dat Egypte in een staat van burgeroorlog verzeild raakt. Um, ja, je hebt, je hebt de Libanese burgeroorlog, je hebt de Iraakse burgeroorlog. Uh, dat is niet helemaal vergelijkbaar, maar je kunt je voorstellen dat bevolkingsgroepen in Egypte... Uh, politieke stromingen, maar ook religies tegenover elkaar komen te staan... dat echt extremistische groepen als Al-Qaeda-achtigen zich daarin gaan mengen. We moeten niet vergeten, de tweede man van Al-Qaeda is ook een Egyptenaar. Dus er is van allerlei conflictstof in het land en in de regio daaromheen. Laten we daar niet op hopen. Nee, absoluut kost. niet. Radi Soudi, politicoloog. Kent u Wanda Jackson nog? Leeft hij dan nog? Nou, oh, dit was heel lang geleden net hit van haar. Let's have a party. Some like to rock, some like to roll, but a gonna my soul, let's have a party. En jazeker, ze leeft nog. Ze heeft een nieuwe plaat gemaakt: de Queen of Rock and Roll. Hier is ze, de Queen of the Rockabilly eigenlijk. Echt zo. En zo rij je heel makkelijk 130 kilometer in Nederland, denk ik. Thunder on a Mountain, een nummer overigens van Bob Dylan van Wanda Jackson. Die heeft een uh, nieuw album gemaakt onder leiding van Jack White... van Verenigde White Stripes. Die zijn sinds gisteren uit elkaar, zoals u weet. En Wanda is in oktober 73 geworden. Voilà. Dit is de gids fm. Vara Radio 1. Zal havermout, ik wil geen tandjes poetsen. Ik wil lekker knoeien met het zout. Ik wil niet aardig zijn, maar stout. Hij wil niet aardig zijn, maar stout. En van de leuning roetje naar van spelen in de tijden. Ik was buurken op zijn. zeil. Ik ben lekker stout, ik ben lekker stout. Ik ben lekker stout. Ik ben, ik ben lekker stout van Annie M. Smiet, gezongen door VOF de Kunst. Twee weken geleden onthulde kinderboekenschrijver Anna van Prager de Voorschand... een lijst van verboden voor verhalen in schoolboeken. Sommige onderwerpen mogen niet, omdat anders de christelijke scholen... die schoolboeken misschien niet meer kopen. Anne van Praag, goedemorgen. Goedemorgen. Het gedicht Ik ben lekker stout van Annie M. Smit, kan dat nog door de, de burgel in deze moderne tijd? Nou, als je deze uh, geboden heel strikt navolgt, dan kan het eigenlijk niet. Want uh, uh, in opstand komen tegen het ouderlijk gezag is een van de... Uh, uh, geboden, verboden. En dat is wat hier gebeurt. De ja. En die op de, de spugen op het zeil is natuurlijk ook... Uh... Gevaarlijk. En wat voor dingen zijn er nog meer taboe voor mogelijk een aantal christelijke scholen? Ja, als we het hebben over de christelijke scholen... dan hebben we het dus over de educatieve uitgeverijen... waar wij kinderboekenschrijvers regelmatig voor mogen schrijven. En die willen dus dat we over een aantal dingen niet schrijven... waaronder dus uh, in opstand komen tegen het ouderlijk gezag... over um, uh, echtscheiding, tweede huwelijk... Uh, homoseksualiteit zo min mogelijk... en ook heel wonderlijk uh, circussen, kermissen, dat soort dingen. Of je dat liever niet uh, wil gebruiken in je verhalen. Zijn dat alle educatieve uitgeverijen die er zo over denken? Nou, er zijn er niet zoveel. Er zijn er drie, hè? Ja, er zijn er drie. En ik weet het er... Van dus eentje waar ik voor werk. En is het hier in Den Bosch of die in Groningen? Ja, dat zeg ik. Ik heb, ik heb beloofd het niet te zeggen. Ik heb al vertrouwelijke informatie van ze op straat gegooid. Daar zijn ze al helemaal niet blij mee. Ik heb nu beloofd dat ik, of in ieder geval aangeboden, dat ik hun naam niet zou noemen. Maar ik kan me bij... zit zit hier dichterbij, helpen ze ons te weg. <laughs> Gelukkig ben ik heel slecht in topografie, dus dat weet ik niet eens. <laughs> je belooft het niet te zeggen, maar je heeft wel die lijst gepubliceerd. Waar waren ze er blij mee? Nee, nee, nee, nee. Ze hadden dat liever binnenskamers gehouden. Hoewel het raar is dat heel veel mensen van die uitgeverij... ik ging toch bijna de naam zeggen... heel veel mensen van die uitgeverij mij stiekem mailtjes hebben gestuurd... dat ze heel erg blij zijn dat iemand daar nou eens aandacht aan besteedt. Heeft dus, u wel ik, nog een opdracht van ze gekregen? Nou, die, ik had een opdracht lopen waar die tussen allemaal in speelde. Die heb ik uh, teruggegeven. En uh, vervolgens hebben ze me gevraagd of ik het toch wilde doen. Waarop ik op mijn beurt heb gezegd van... Ik wil dat wel doen, maar dan kijk ik dus echt niet naar die lijst. Ik ga ook niet provoceren, maar ik kijk niet naar die lijst. Ik schrijf gewoon mijn verhalen. Dus als je mij vraagt, dan moet dat... En nou, vooralsnog uh, gaat dat goed, maar dat kan dus natuurlijk een keertje heel erg misgaan. Het kan zijn dat op het moment dat u het inlevert of uh, dat er een stuk wordt ingeleverd, dat ze dat zeggen, nou dat kan niet, dit moet eruit, dat moet worden aangepast. Ik heb in het verleden wel problemen gehad met een heks. Uh, die, uh, het ging over een verhaal over de pest en het was een soort een heks die dat uh, kon genezen met kruiden. En dat was heel moeilijk, dat was echt wel een probleem. Dus ik heb, ben er al eerder tegen aangelopen. En wat heeft u toen gedaan dan? Het verhaal veranderd? Toen, ja, eindeloos heen en weer. Proberen zullen we het niet zo, dan misschien zo. Je probeert natuurlijk heel lang, je wil ook graag. Het was midden in een project, je wil heel graag dat dat doorgaat. Dus je probeert heus wel om een beetje mee te denken. Maar soms is dan ineens de maat vol en dat was nu. En die heks, die is wel de heks gebleven of is dat de kabouter geworden in dat verhaal van toen? Het is een kruidenvrouwtje geworden. En dat mocht wel? Ja, moeilijk. Uw laatste kinderboek, althans het nieuwste, kwam uit in oktober met als titel Nooit meer lief. Dat is inmiddels in de band gedaan door de website Bijbel en Onderwijs. Want de hoofdpersoon, Joni, is een schoolvoorbeeld van een rotkind. Is dat ook niet al te provocerend voor een kinderboek eigenlijk? Um, nou, om, om te beginnen heb ik het niet als provocerend geschreven. Ik vond het juist meer anders. Ik dacht, in kinderboeken zijn kinderen altijd zo heel vaak zo braaf. Het is ze uh, zijn een beetje rottig, maar aan het eind dan. Ze zijn een beetje rotig, maar dat is heel grappig. Dat kan. Ze zijn een beetje rottig, maar dat komt omdat ze eigenlijk heel zielig zijn en zelf gepest worden of hele gemeene ouders hebben. Maar ik ga er. In mijn optiek zijn kinderen. Ja, kinderen zijn net mensen. Dus die hebben ook zo hun rotige kanten. En als je daar nooit over schrijft. Uh, en nooit overleest, dan is dat ook, jammer, is dat ook een gemiste kans. Dus ik had een, voor mezelf, had ik als kind heel graag een boek willen lezen... over een kind wat niet zo uh, perfect is, wat ook een rotkant heeft. Dus ik heb eigenlijk het boek geschreven wat ik zelf als kind heel graag had willen lezen... en of dat provocerend is... Dat, ja, dan in dat geval kun je dus Annie M. G. Smeed ook provocerend noemen. Ja, maar dat is een beetje braver, toch? Want dan, dit is wel een beklemmend verhaal, vind ik, hoor. Ja, het is niet, uh, het is niet om te lachen. Zoals Annie M. G. Smeed nog een soort van vrolijke twist aangeeft. Ik geloof dat ik één keer een glimlach heb. <laughs> ik weet niet meer 1, 2, 3 waarbij. Maar als ik, straks ga ik nog eens even kijken, dan weet ik het wel weer. Maar goed, ja. En in zijn algemeenheid greep het me wel aan. Ik dacht... En zouden ja. kinderen dat leuk vinden om te lezen, denk ik, dan meteen? Nou, mijn ervaring is dat kinderen op heel veel manieren kunnen lezen. Dus er zitten altijd meerdere lagen in zo'n boek. En een kind leest het op het niveau waar hij op dat moment aan toe is of zin in heeft. Dus ik heb gemerkt dat heel veel kinderen het gewoon lezen als een uh, lekkere avonturenroman. Van, van erge dingen die zij misschien wel eens zouden willen doen of misschien ooit wel eens hebben gedaan. Dus voor heel veel is het gewoon alleen maar uh, lachen. En wat gebeurt er nu? En spannend. En uh, de, het boek stelt wel degelijk vragen. Tenminste, de hoofdpersoon stelt vragen. En uh, als die over, over, uh, ja, over het zijn van een rotkind en als die vragen aan het eind van het lezen nog na-echoen... in de hoofden van die kinderen, dan, uh, dan is dat mooi meegenomen. Bent u het zelf, het rot ja, ik denk het wel. Ik uh, kan niet zo'n boek schrijven en dan vervolgens zeggen... Dat ik, een, uh, dat ik daar helemaal niks mee te maken heb. Want ook al de uiterlijke trekker van Joni, hè, uh, hebt u beschreven. En ik kijk naar uw gezicht en ik denk, ja, ze is het. Ja, ik ben ver gegaan, hè, erin. Je moet, ja. mag het wel eventjes zeggen, want de mensen op de radio zien dat helemaal niet. Nou, maar... we zien het wel als ze naar de gids.fm kijken. Natuurlijk. Oh ja, als ze naar de gids.fm kijken, dan zien ze dus dat ik een... Uh grote neus heb. En Joni wordt ook gepest met een grote neus. Ja, ik ben het wel zelf en ik ben het natuurlijk niet zelf. Het grappige was, toen ik het boek begon te schrijven, toen ging ik steeds meer met uh, uh, durfde ik er met mensen om me heen over te praten. Uh, en toen bleek dat ik niet de enige was die als kind uh, uh, zomaar stoute dingen had gedaan. Dus toen Kreeg ik de ene na de andere ontboezeming te horen? Ongevraagd van mensen. Dus een heleboel van andermans ontboezemingen zitten ook heus wel in dat boek. Uiteindelijk is het natuurlijk gewoon een verhaal geworden. Het is geen autobiografie. Anne van Praag, onder andere schrijfster van Nooit meer Liefs, heeft veel meer boeken geschreven. Ik plaat zo meteen nog met u door. Na het nieuws: wat te doen in noodsituaties? Hoe helpen we een campagne tegen kanker aan zendtijd op TV? En de webwereld van DJ Gerard Ekdom. De hoofdpunten van het nieuws nu met Jan van de Putten: Radio 1 de Oppositieleider El Baradei en de moslimbroederschap hebben geweigerd om mee te doen aan overleg tussen de Egyptische regering en politieke partijen. Ze vinden dat president Mubarak en zijn regering eerst moeten opstappen. Op het Tahrirplein in Cairo hebben anti-regeringsdemonstranten. naar eigen zeggen zo'n 120 aanhangers van Mubarak vastgezet. Hun, uit hun identiteitsbewijzen zou blijken dat ze banden hebben met de politie. of met de partij van de president. Ze zijn overgedragen aan het leger.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 En alle winkels van ECI gaan dicht. Uiterlijk 1 juli. De directie van de Boekenclub zegt dat het ledenaantal steeds verder daalt. ECI wil verder op internet. Volgens het bedrijf verliezen meer dan 80 mensen hun baan. En volgens vakbond FNV zijn het er meer, 110. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie: er staan twee files na een aanrijding met twee vrachtwagens op de A7 Herenveen richting Afsluitdijk... Tussen Herenveen West en Knopend 5 kilometer. En na een aanrijding op de A22 Beverwijk richting Velze tussen knooppunt Beverwijk en IJmuiden nog 2 kilometer. Vara Radio 1. De gids.fm met Felix Beurders. Tot 12 uur heb ik nog voor u een petto. Drillen en trainen helpt mensen overleven in noodsituaties... zelfs op heel jonge leeftijd. Als we met z'n allen honderdduizend keer een filmpje op YouTube aanklikken... dan krijgt de kankerbestrijding een week lang zendtijd bij SBS6. En moet illegaal verblijf in Nederland niet alleen verboden... maar ook bestraft worden. Nog steeds bij mij aan tafel kinderboekenschrijver Anna van Praag. In haar laatste boek Nooit meer lief is de hoofdpersoon een echt rotkind. Maar zo heet het niet, hè? Rotkind. Nee, nee, nee. Dat was ook zelfs uh, de, de gewone reguliere uitgever, te gortig. Die dachten dat dan ouders, want die moeten dat boek natuurlijk kopen. Hè? Er zijn maar weinig kinderen die zelf een boek gaan kopen in de winkel. Die dachten dat ouders uh, dat niet een leuke titel zouden vinden. Het is heel raar, Felix, dat als. Uh, als je voor gro grote mensen schrijft, dan gaat alles heel erg over waarom schrijf je dat boek en wat was het voor je en wat wil je ermee. Terwijl als je, bij, als je voor kinderen schrijft, wat gewoon natuurlijk ook literatuur is, je je ineens enorm moet verantwoorden steeds voor, of, of steeds, maar in dit geval, voor wat je doet. En dat er inderdaad dan naar zo'n titel ook wordt gekeken van nee, maar dan, uh, dat vinden de ouders, uh, dat gaat ze te ver. Dus dan wordt het dus als het ware de kinderen om. Uh, om je heen een soort in bescherming genomen. Maar goed, nu heet het dus nooit meer lief. En nu geeft uh, dat boek een open einde. Het kwaad wordt niet bestraft. Het eindigt niet met een duidelijke expliciete moraal. Maar uh, ze doet geen boete. Ze zweert het rotte gedrag niet af. Maar ze beseft wel dat ze zelf voor een gedeelte rot is. Klein gedeelte misschien. Ja, nou ja, ik denk dat dat de vraag is. Ik hoop dat dat de vraag is waar uh, kinderen uh, het boek mee wegleggen. En waar ze misschien met elkaar nog over napraten. Want ik geloof ook dat het zo is dat het uh, helemaal niet gek is om te kijken... dat er in ieder mens en ieder kind ook wel gewoon uh, een, stomme, een stomme kant zit. En dat het niet per se alleen maar fout en verboden moet worden... maar dat je beter maar gewoon af en toe even in de ogen kan kijken. Wat zijn de reacties van kinderen op dit boek? Ook oh, kinderen, daar is uh, niks, niks aan de hand. Ouders die, uh, zijn uh, soms, soms niet. Soms zijn ze heel blij. Soms erkennen ze zich zeer. En soms zijn ze heel erg geschokt, ook. Maar over het algemeen vinden kinderen het uh, enorm uh, leuk. En uh, lachen. En, uh, ik vroeg in een klas aan het end, vroeg ik die hadden het allemaal gelezen. Ik vroeg, vinden jullie ro, Joni nou een rotkind of niet? En de helft van de kinderen stak zijn vinger op van ja. En de andere helft van de kinderen stak zijn vinger op van nee. En die kinderen van nee, die zeiden... Ja, maar het is niet... Ze, ze, ze, ze denkt er toch over na. En uh, ze, ze heeft toch ook wel op een bepaalde manier spijt. Dus in die zin uh, halen kinderen eruit... en doen ze ermee wat ze zelf willen. En het gaat in het boek onder andere over ABBA... en niet over Bruno Mars. Nee. Was dat, was dat niet verstandiger geweest? Ja, ik wilde het het, het, speelt, het speelt een beetje in de 70s. En de ergste 70 dingen hebben we eruit gehaald. Of heb ik eruit gehaald. Zodat het wel herkenbaar is uh, voor nu. En ABBA heeft natuurlijk net heel erg een revival meegemaakt. Dus dat weten ze, dat weten ze nog kan steeds nog net. wel. Kan nog niet. Ja. Hartelijk dank voor de komst, Anna van Praag. Tot je dienst. Tijdgeest. 3 FM-DJ. Gerard Ekdom werd uitgeroepen tot populairste radio-DJ op Twitter. Hij vertelt straks hoe zijn webwereld eruit ziet. Eerst... Collecteer een nieuwe stijl in de strijd tegen kanker. Simone Wijnmans blogt over sociale media. Gefeliciteerd. Je leeft. En alles draait om jou. Een fragment van een YouTube-filmpje gemaakt door Fight Cancer. De organisatie valt onder de KWF-kankerbestrijding. Morgen is het Wereldkankerdag. En om meer aandacht te vragen voor de ziekte is Fight Cancer een sociale mediacampagne gestart. Dat vertelt manager Anna-Maria Heitink. Wij willen eigenlijk op een ja, niet eerder vertoonde wijze mensen inspireren en aansporen om hun uh, sociaal netwerk in te zetten. En we vragen dan ook uh, om het filmpje dat we hebben ontwikkeld, een één minuut durende film, over kanker... Uh, om die zoveel mogelijk door te sturen naar vrienden, familie, bekenden... ...omdat we uiteindelijk uh, 100.000 views, online views willen halen... ...omdat we gratis zendtijd uh, kunnen krijgen bij SBS. Dus dat is eigenlijk een unieke weddenschap die we hebben afgesloten met SBS. Als we deze week uh, voor 4 februari, Wereldkankerdag, 100.000 views halen... ...krijgen we op 4 februari gratis zendtijd en ook de hele week daarna. Volgens Heiting laat Fight Cancer met dit spotje een nieuwe vorm van collecteren zien. Iedere view zeg maar, die we voor het spotje krijgen... Dat kun je zien als een soort uh, ja, munteenheid, een waardering op social media. Dus het is eigenlijk, hè, we roepen op van bekijk de one minute movie en stuur hem door aan zoveel mogelijk vrienden. En iedere keer als het filmpje bekeken wordt, doneer je dus eigenlijk een, uh, een bepaald bedrag. Alleen is het dan verpakt in de vorm van uh, betrokkenheid. Achteraf gezien valt eigenlijk alles mee. Je vergeet dingen die je wilt onthouden en onthoud dingen die je wilt vergeten. Ja, de film die illustreert eigenlijk op hele sub subtiele, maar wel heel impactvolle wijze... Uh, hoe de ziekte kanker je leven eigenlijk van het een op het andere moment kan veranderen. Dus ja, in, in een split second staan al je eerdere plannen op de helling... als je te horen krijgt dat je kanker hebt. Het ene moment ben je misschien nog bezig om uh, plannen te maken voor een nieuw huis of een volgende vakantie. Maar ja, het volgende moment valt het gewoon stil omdat je die diagnose kanker te horen krijgt. Dus het is heel duidelijk een, een, een, een impactvolle film... Uh, om bewustwording te creëren. Vol onzekerheid maak je strakke toekomstplannen. En je staat vaker versteld van jezelf dan je dacht. Je hebt kanker. En alles draait ineens nog maar om één ding. Verder leven. Ja, we merken dat het enorm goed aansluit uh, bij de doelgroep en deze nieuwe vorm van collecteren... waarbij je eigenlijk dus je, ja, je betrokkenheid kan doneren in plaats van geld. We hadden na één uh, dag eigenlijk al meer dan 25.000 views. Maar uh, ja, we hebben er natuurlijk nog steeds uh, veel meer nodig. Ik wil dan ook heel duidelijk een oproep doen aan alle luisteraars... Uh, om uh, het filmpje door te sturen en te zorgen dat wij die 100.000 views gaan halen... Je kunt ons vinden op fightcancer.nl of rechtstreeks via het YouTube-kanaal. Tijdgeest. De webwereld van... Gerard Ekdom. 56.000 followers op Twitter. En ik denk ruim 4 uur per dag online. Je bent onlangs uitgeroepen tot de populairste radio-DJ op Twitter. Wat moet je daarvoor doen om die award te winnen? Geen idee. Want ik werd, uh, het was 1 januari toen bekend werd uh, wie de winnaar was. En ik werd door iedereen... Uh, gefeliciteerd op Twitter. En ik lag in bed uh, een beetje moeus uit te slapen. De champagne hing nog uh, in mijn hoofd. En Marco Borsato, gefeliciteerd. En uh, iedereen echt feliciteerd. Gefeliciteerd. Ik denk, wat is er aan de hand? En toen bleek ik die award gewonnen te hebben. Dus ik, ik heb er, niets, ik heb er helemaal niets voor gedaan. Ik was blij verrast, maar ik vond het wel een hele eer. Maar wat doe je zoal op Twitter? Waar heb je het over? Ik gebruik het de laatste tijd heel erg als een soort verlengstuk van uh, mijn werk. Dus je kunt stemmen op je favoriete muzikale lunchbox. Uh, stem nu een linkje naar de site. En als mijn programma begint is het goedemiddag. En elke dag een ander lunchgerecht. En ik merk nu al dat als ik er vrijdag niet ben dat mensen het lunchgerecht missen. Weet je? Wat was het vandaag? Vandaag was het even wat uh, eiersalade met bieslook. Daar moet je net van houden. Maar ja, goed. Vroeger was je een, een ja, niet te popster... bij wijze van spreken, maar joh, iedereen is bereikbaar. Dat is het leuke van Twitter. En naast Twitter en contact houden met je luisteraars... wat spook je zelf allemaal uit op internet? Ik, ja, muziek. Het is heel erg met me. Spotify heb ik nu daar heb ik een premium abonnement opgenomen. Dat kost je een tientje. Spotify is een soort uh, jukebox waar miljoenen liedjes in zitten. Ze zijn niet van jou, maar voor een tientje per maand mag je ze gebruiken. Je kunt mappen aanmaken. Je kunt op elke computer inloggen waar je wil. Zelfs op je telefoon. En eh, dan heb je die platen bij je. En uh, andere nieuwe muziek, hoe vind je die naast Spotify? Via Twitter komt er een hoop in. Heb je dit al gehoord? Maar je hebt ook sites als uh, futuremusiccharts.nl. Daar, uh, daar heb ik bijvoorbeeld uh, I Kiss The Girl voor het eerst ontdekt... van uh, Katy Perry. En die kwam pas maanden later uit. Maar ja, soms neus ik ook wel eens op de BBC-playlist. Uh, Gewoon even kijken wat ze daar doen. Dan ontdek je ook weer plaatjes. Nu ben jij een grote Bruce Springsteen-fan. Kijk je bijvoorbeeld Bruce Springsteens filmpjes op YouTube? Hoe, hoe, hoe actief ben je aan het zoeken naar, naar Bruce Springsteen? Maar Springsteen vind je bijvoorbeeld ook hele, hele gave uh, ja, concerten... die je gewoon niet snel op DVD vindt. Je ziet gewoon opnames, soms ook mensen die het gewoon vanuit de zaal uh, gefilmd hebben en zo. En dat vind je heel veel. Sterker nog, ik heb laatst mezelf eens ingetikt. En dat is ook heel lach, want dan zie je allemaal extra weekend-afleveringen die allemaal live te zien zijn op tv. Elke uitzending doe ik, ja, ik zing gewoon mee, weet je wel. Ik zit gewoon een beetje mee te playbacken, te dansen en te zingen. En... Van elke plaat is, is een filmpje, het is echt verschrikkelijk. Van elke plaat is een filmpje en die komen soms bij de artiesten terecht. Zodra ik uh, in december uh, bijna elke dag het nummer Money Grabber van Fitz en de Tantrums. Nou ja, dus ik ging helemaal uit mijn plaat elke dag. Ja hoor, Fitz and the Tantrums and the Money Grabber! Dat filmpje is terechtgekomen bij Fits in the Tentrum zelf. En die hebben het getwitterd. En Kurt Smith, een van de van de leden van Tears for Fears, die zag dat filmpje weer via Fits in the Tentrum. En die heeft hem ook geretweet. Het loopt uit de hand. Maar ik vind het wel heel lachen dat, dat de artiesten zelf nu ook zien. Kijk nou, deze gast zingt ons mee. Weet je, dat, ja, dat vind ik leuk. Dan een lekker nummer. Monica Webber van Fits in de Times, De favoriet van 3FM-DJ Gerard Ekdom op dit moment althans. Het YouTube-filmpje waarin Ekdom de Longe uit zijn live playback... en alle andere genoemde links staan op de website. Nieuwslicht. De Deze muziek betekent Radio Nieuwslicht met Menno Bentveld. Menno, goedemorgen. Want viel je op in het nieuws deze week dat je dacht... daar moet ik eens wat dieper in gaan daken. Kinderen in het nieuws. Kinderen die in actie komen in noodgevallen, stresssituaties. Uh, er was er een heel stel de afgelopen, de afgelopen tijd. Misschien heb je gehoord, een jongetje van drie in Amerika... Ja. die redt zijn vader door te bellen met 911. En de afgelopen tijd in Nederland ook een jongen zet de auto aan de kant. Vader had, ik meen, een hartaanval gehad of een aanval. Een meisje zet een bus aan de kant. De buschauffeur was uitgestapt, die bus ging er vandoor. Uh, misschien op YouTube zijn ook heel veel van die dingen te vinden vinden, vooral uit Amerika. Uh, deze bijvoorbeeld, een meisje redt haar vader, had verkeerde in, in, uh, medicijnen genomen, ligt op de grond schuimbekkend. En dat meisje rent van drie, meen ik, van rent naar de brandweer. Uh, zij, het is in Engels, maar luister maar even mee, zij komt in actie. Alessandra took action, heading out of the house on her own to get help. Nearly two blocks to fire station 243. She walked us down to the house and... You know, dat there her dad was sitting in the living room, needing medical care. Een beetje in scène gezet hè, zo te zien. Uh, uh, nou, dit was natuurlijk een, een, <laughs> een reconstructie, maar het meisje heeft het gedaan. En uh, dit is een ander meisje die krijgt 911, belt zelf 911 als vader in nood is, ernstig zuurstoftekort en je hoort nu de medewerker van die hulpdienst in gesprek met haar en zij houdt ook weer contact met haar vader. Can he talk to you? Um, dad, can he talk to me? Oké. Okay. Yes. Oké, okay. tell him the ambulance is on the way. The ambulance are on the way. All right, Savannah, just stay on the line with me, okay? Okay, stay calm, Dad. Just Let me know. He really needs oxygen. He really needs oxygen. Yeah, real bad. Real bad. Ja. Oké, okay, well, they're on the way with it. So, they'll be there here in a minute. I'm just gonna keep you on the line. Ja, blijf alsjeblieft okay. aan de lijn. Zegt hij ja, ja. tegen dat kind. En de ambulance is onderweg en zij zegt, hij heeft zuurstof nodig. Is er sprake van een trend, Menno? Uh, ik heb eerst maar eens even gebeld met uh, Juliet Walmer van der Molen. Uh, de Expertgebied van kinderen in de media. I het is in het nieuws, zegt zij, omdat het bijzonder is. Kijk, jij en ik, Felix, weten we hoe de media werken. Wij, wij zoeken naar aparte dingen en dat zetten we in uh, kranten, journaals... en brengen het op de radio. Dus het zegt niet direct iets of kinderen nou beter zijn dan vroeger... in handelen in noodsituaties of dat ze beter zijn dan volwassenen. Uh, de, de gevallen waarin kinderen niet handelen of waarin het helemaal verkeerd gaat... Ja, daar hoor je natuurlijk niet of nauwelijks van. Een beetje ontnukkeld eigenlijk. Uh, dat is waar, maar er zijn toch een aantal hele interessante dingen over te zeggen. Eerst maar even naar mensen in noodgeval in het algemeen. Volwassenen is veel over bekend... Uh, Margrethe Kolbes heeft daar veel onderzoek naar gedaan... van het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid. Um, een aantal opmerkelijke uit uitkomsten. In eerste instantie zijn mensen in een groep uh, geneigd om helemaal niets te doen. Interessante experimenten meegedaan. Zetten ze tien mensen in een, in een zaaltje. Negen acteurs en één iemand die nergens van weet. Komt er rook onder de deur... En als die andere negen niks doen, blijven rustig hun krantje lezen... doet die ene ook niks. Die blijft daar twintig minuten zitten... terwijl de, huh? rook, de hele ruimte zich vult met rook. Wat de anderen doen, doe jij ook. En een ander principe is, blijf in je rolpatroon. Bijvoorbeeld, je loopt iedere ochtend naar het station... neem je daar om twaalf over negen de trein. Als daar om acht over negen een zwerver bloedend op de stoep van het station ligt... of er staat een auto in brand, ben je toch geneigd om door te lopen... om die trein te halen. Dus heel veel mensen komen niet in actie. En hoe gedragen kinderen zich in zulke situaties? Nou, situatie dat is dan. het fascinerende. Ik heb heel veel mensen gebeld, ontwikkelingspsychologen... mensen van de brandweeracademie, noem maar op. Daar is nauwelijks onderzoek naar gedaan. Kijk, kinderen mag je natuurlijk niet in zo'n experimentele uh, testsituatie brengen. Je mag niet een klaslokaal met kinderen en zeggen... nou, terwijl jullie er niks van hebben... we zetten nu de klas in, in, in de fik en kijken wat jullie doen. Uh, men gaat er natuurlijk maar van uit... dat kinderen ongeveer hetzelfde handelen als uh, volwassenen in die situaties. Dus, brandoefeningen, ontruimingen op school zijn allemaal gebaseerd op aannames. en ja, wat wij weten van volwassenen. Uh, die Kolbes die, die, die, die zegt ook: kinderen uh, die hebben uiteraard minder ervaring, minder, minder aangeleerd gedrag. Dat kan negatief werken. Een volwassene kan denken: hé, hey, brandalarm gaat, uh, ik moet naar buiten rennen. Heeft een kind nog niet zo goed geleerd. Of positief, die, die, die volwassene kan denken: nou, ik heb al honderd keer de brandalarm gegaan, ik laat het maar rinkelen, ik ga niet. En het kind kan dan snel handelen. Dus ja, er is weinig over bekend. Maar moeten we nou kinderen leren om 112 te gaan bellen... op het uh, moment dat er iemand in nood is? Ja, kijk, voor, voor zowel volwassenen als kinderen geldt... hoe meer kennis en hoe meer je uh, uh, weet daarover... ja, dan zal je in een split terugvallen op je automatisme, op wat je geleerd hebt. En er is nog een prachtig voorbeeld van. Hebben we daar nog tijd voor? Ja. ja meisje uh, meisje uh, Tilly Smith was op, met haar ouders op vakantie in uh, Thailand... tijdens het tsunami in 2004, je weet het nog. En die had net daarvoor, twee weken daarvoor... een uitgebreide aardrijkskundeles gehad over tsunamis. En uh, daar hebben we ook nog een aardig stukje van. Uh, uh, zij wil wegrennen, maar haar moeder die geloofde... die weet helemaal niet wat een tsunami is. Luister even. I said there's definitely going to be a tsunami and my mum didn't believe me, she didn't react, and so she just kept on walking and my dad sort of believed me and Holly, was, my sister, was getting really scared so she ran back to the pool and then my dad went back with her and then I said right mum I'm going, I'm definitely going, there is definitely going to be a tsunami um, and so she went back to see if I was okay. En de minuut dat ze terugkwam, begon de water op de beach. Oeh, ja. heftig verhaal. Ja, het is heel heftig. Maar het blijkt dus, kennis en weten wat je moet doen... en een situatie herkennen en dan weten wat je moet doen, dat is verschrikkelijk belangrijk. Dus ook al voor kinderen van drie of vier, dat kun je dus bijbrengen. En in dit geval is het goed afgelopen? Uh, uh, zeker. Dan is er nog het bijstanderseffect. Let daarvoor op als je in de gracht ligt en je roept zomaar tegen iedereen die daar staat... help, help! is de kans groot dat niemand iets doet. Want uh, iedereen schuift verantwoordelijkheid af. Als, ik hier, als hier iets gebeurt Stel je voor, roepen. hier is brand. Dan moet je niet naar de mensen achter, de, achter het, het, het raam roepen... help, help, maar je wijst er één aan. Je zegt, jij, Robert Leenheers, help mij. En dan voelt hij zich aangesproken. Als ik hem tenminste ken. Ja, nee, die zit hier achter. Dat, okay. dat is één van je team. Je dank wijst je gewoon één iemand aan. Of Francisco, die hier zit. Ik ben Bentveld, hartelijk dank. Graag tot volgende week. Oké, okay, Felix. De Gids. Fm. Internetjournalist Francisco van Jolis is inderdaad aangeschoven. Francisco ook, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Nog nieuwe Wikileaks-onthullingen, want daar kom, je al, daar kom je altijd mee. Nou ja, onthullingen niet, maar wel bijzondere dingen misschien toch wel. Eerst uh, Deze week hadden we natuurlijk al dat Julian Assange werd genomineerd... voor de Nobelprijs voor de Vrede. Interessant. En nu zie je dat hij in Australië heel bijzonder... een uh, mensenrechtenprijs krijgt toegekend. Uh, dus misschien uh, wordt het nog echt een soort... Kun je, we kunnen we volgend jaar naar het Songfestival sturen, zeg maar. als je kans maakt. Uh, dan is er nog uh, uh, nieuws over Bradley Manning. Dat is de soldaat die eigenlijk al die... Uh, documenten naar buiten heeft gebracht. En dit is ook wel interessant, Die zit in zijn, geva in zijn gevangenis... moet nog terechtkomen, hij is nog geen aanklacht tegen ingediend. Maar nu blijkt uit een onderzoek van het Pentagon... dat hij sowieso nooit naar Irak had mogen gestuurd worden... omdat ze vonden dat hij daar geestelijk niet geschikt voor was. Hij was, uh, had last van woedeaanvallen. Een onderzoek was... van het Pentagon? Dus ja, het van Pentagon. De van de Defensie zelf, niet, niet van zijn advocaat? Nee, het Pentagon heeft ontdekt dat eigenlijk was, was, werd hij afgekeurd op ja, bijna medische gronden of uh, psychische gronden om naar Irak gestuurd te worden. Maar zijn meerdere hebben dat advies genegeerd en hebben hem toch naar Irak gestuurd. Ja, en nu zie je een beetje misschien toch dat dat niet zo handig was. Dat zou wel eens in zijn voordeel kunnen werken uh, bij die rechtszaak. Een ander ding werkt niet in zijn voordeel. Amnesty International die had ervoor geschoven van, wacht eens even, die moeder van Bradley Manning, die is, komt uit Wales. Dus eigenlijk is hij ook een Britse staatsburger. Dus uh, hij moet, de Britse regering moet zich voor hem in gaan zetten. Maar uh, zijn zelf, die zegt nu: Nou, daar is geen sprake van. Hij is Amerikaans staatsburger en hij is uh, er trots op Amerikaan te zijn en dat hij het Amerikaans leger heeft gediend. Dus. Tijd voor het jook Francisco is ook chef van Joop.nl, de opinie en site van de VARA. En we discussiëren twee keer per week over een opiniestuk op die website. Wat is het onderwerp vandaag, Francisco? Ja, Dennis de Jong, de Europarlementariër voor de SP... die heeft samen met andere Europarlementariërs aan de Europese Commissie gevraagd... om Nederland nu eens op de, regering te, uh, Nederland op de vingers te tikken. Uh, omdat het kabinet die wil dat het strafbaar wordt als je in Nederland bent zonder... Dennis de Jongens aan de telefoon, meneer de Jong, goedemorgen. Goedemorgen. De linkse partijen, dus de PvdA, de SP, eh, GroenLinks... met D66 en de ChristenUnie in Europa hebben gezamenlijk vragen gesteld. Eindelijk toch nog een beetje samenwerking. Hoe bijzonder is dat in Europa? Ja, het is nog nooit eerder voorgekomen in de geschiedenis van het parlement. Dus eigenlijk is het uh, een, een beetje geschiedschrijving. En ook wel erg belangrijk, want uh, deze partijen, als ze hun groepen meekrijgen... hebben ook de meerderheid in het Europees parlement. Dus, en u uh, noemt het in uw stuk op joop.nl zinloos het strafbaar stellen van illegaliteit. Waarom eigenlijk? Ja, het is contraproductief. Kijk, je moet bij illegaliteit, waar, waar ook de SP je uh, erg op tegen is... want het is niet voor de mensen goed en het is ook niet goed voor de Nederlandse werknemers... Uh, uh, maar je moet dat effectief... Aanpakken door te kijken naar de mensenhandelaren... naar de malafide uitzendbureaus... die ook door heel Europa werkzaam zijn. En de werkgevers natuurlijk... die dat soort mensen te, te werk stellen. Uh, daar moet je je op richten. En dit soort maatregelen... maakt het onwaarschijnlijker... dat je ooit nog een keer informatie krijgt... van de illegale zelf. En die hebben toch echt... de beste info over wat er allemaal misgaat. Hoezo maakt het dat onwaarschijnlijker? Nou, als jij weet dat je in de gevangenis kan komen, dan zorg je dat je zo ver mogelijk wegblijft van uh, uh, allerlei overheidsinstellingen. Uh, inclusief natuurlijk zeker de politie, maar ook de arbeidsinspectie en noem maar op. Uh, en je gaat ook uh, proberen... Uh, ja, niet al te veel mee te werken als daar onderzoeken plaatsvinden. Want hoe meer ze te weten komen over jouw illegaliteit... hoe groter de kans dat je in de gevangenis komt. Er wordt over gediscussieerd met Mirjam Sterk. En uh, mevrouw Sterk zit in de studio in Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Uw CDA-minister voert dit beleid uit. Maar is het niet eigenlijk een PVV-voorstel, mevrouw Sterk? Nee hoor, want de CDA heeft dit ook al eerder, uh, rond 2002 ook al uh, gezegd... dat we dat willen onderzoeken om te kijken of dat uh, mogelijk is. Maar, maar overigens, is ik, ik wil, ik wil even... Eén punt vooraf ja. maken, wat ik interessant vind toch, aan de hele SP... is dat de SP altijd heeft gezegd, Nederland wil minder Brussel. Maar het lijkt nu dat de SP minder Nederland en meer Brussel in Nederland ja. wil. Maar daar gaan de discussie nu over, mevrouw Stenig. Nee, maar dat is toch wel uh, interessant. U omdat... zegt, u wil het onderzoeken, maar kennelijk heeft u het zo onderzocht dat het nu kan? Ja, wij uh, hebben gezegd dat het met name als het gaat bijvoorbeeld over veelplegers, dus dat mensen die continu het systeem hier verstoppen in Nederland omdat ze criminaliteit begaan, dat het juist helpt. Want dat zijn soms ook illegale als illegaliteit als een strafverzwaringsgrond daarbij kan gelden, zodat we ook echt effectief die veelplegers aan kunnen pakken. Maar het gaat dus alleen over veelplegers, zegt u? Nou, er staat ook in het regeerakkoord dat we inderdaad het vooral op die groep uh, willen gaan richten. Meneer Jonge, het gaat alleen maar over mensen die criminaliteit plegen. Dat lijkt mij logisch. Ja, dat lijkt me ook heel logisch. Maar het staat niet in de brief van minister Leers. Dus ik ben erg benieuwd wat het CDA gaat doen in de Tweede Kamer. Uh, want de brief van de minister Leers maakt volstrekt geen onderscheid tussen veel plegers en mensen die uh, proberen uh, gewoon binnen te komen bij de Europese Unie na een keer uitgezet geweest te zijn. Dus die is veel breder en uh, ik zie niet goed waar dat onderscheid van mevrouw Sterk vandaan komt. Mevrouw ja, Sterk, heeft u nou, de brief goed gelezen? Het regeerakkoord gaat volgens mij nog eens een keer boven de brief van de heer Kamp. En die is dus richtinggevend richt ook voor het debat wat we hierover gaan voeren. En natuurlijk is het, is, is het niet zo dat we elke illegaal op gaan pakken, daar hebben we ook de capaciteit helemaal niet voor. Maar je kan niet gaan zeggen, we, pakken, we stellen alleen de veelplegers daarvan de illegaliteit strafbaar. Dus je moet een algeheel verbod maken daarvoor. Maar de toepassing daarvan is vooral bedoeld voor die illegalen die het rechtssysteem in Nederland verstoppen. Omdat ze keer op keer criminele zaken begaan. Heel even Francisco Viole, Ja, door. Joper die valt eigenlijk uh, mee aan sterk bij. Die zegt van, uh, als je illegaal verblijf niet strafbaar stelt. Dan nodig je mensen, smokkelaars uit om hun activiteiten verder uit te breiden. En je moet werk maken van het bestrijden van de mensen die van illegalen profiteren. In het jong, zou u dat niet moeten doen? Ja, ik vind dat we zeker de illegaliteit sterker moeten gaan bestrijden. En daarom moeten we dus bijvoorbeeld zorgen dat de arbeidsinspecties in Europa beter gaan samenwerken. Veel beter uh, gegevens gaan uitwisselen over uh, die malafide, zowel de mensenhandelaren als die uitzendbureaus. Uh, alleen, ik, ik begrijp ook dat het huidige kabinet uh, alleen maar wil bezuinigen op de arbeidsinspecties. Nou, ik, ik wil even melden, maar dat, ik kan me voorstellen dat het nog niet bij Brussel is doorgedrongen. Maar dat de heer Kamp juist de registratie wil voor uitzendbureaus om inderdaad... Die diegenen boven te krijgen die malafide zijn en die we dus dan ook op die manier kunnen aanpakken. Ja, dat is in Brussel heel goed bekend geworden en ik vind dat zelfs een heel goed plan. Nou, dan, dus dan doet het kabinet toch maar... nog iets goed, zijn, zijn, meneer de Jong. Maar wat er nog ontbreekt, en dat uh, vind ik jammer dat Kant daar niet gelijk mee gekomen is, hij moet het natuurlijk niet alleen in Nederland doen, want de meeste uit zijn bureaus werken gewoon Europees. Dus wij moeten dat echt uh, opzetten op Europees niveau. En ik hoop dat u dat ook aan de orde stelt, dan zijn we het daarover eens. We nou ja, hebben maar... het over het uh, strafbaar stellen van illegale hier in Nederland. En de Raad van Kerken, mevrouw Sterk, dat moet u zich aantrekken... die gelooft niet zo in, in, in wat er uh, aan voorbehouden wordt gemaakt. Want zij zeggen een kopje koffie schenken mag straks nog... maar een slaapplaats bieden wordt strafbaar. Is dat zo? Nee, ik denk dat de Raad van Kerken... ik kan me voorstellen dat ze zich zorgen maken... maar ik zou toch willen vragen, vertrouw het CDA op dit punt. Want wij hebben ook in het debat ingebracht... Dat u niet afgestraft uh, moet gaan worden met de gevangenisstraf. En uh, ik heb net ook al aangegeven... het gaat ons om mensen uh, aan te pakken die uh, uh, veelpleger zijn... maar het gaat ons er niet om, om mensen aan te pakken... die uitgeprocedeerde asielzoekers thuis opvangen. Bijvoorbeeld, op zich vinden wij dat niet wenselijk... maar wij vinden niet dat deze mensen op basis van deze titel... Uh, daarvoor ineens vervolgd moeten gaan Meneer worden. Dat Jong, hebben we in het verleden niet gevonden, dat vinden stelt... we ook nu niet. Uh, stelt u dat gerust? Nee, helemaal niet, want minister Leers maakt ook daar weer het onderscheid niet in. Dus in de wet komt te staan dat hulp aan illegale sowieso strafbaar is. En wat het CDA nu keer op keer doet, is een gedoogbeleid invoeren. Want dit moet je dan weer niet uitvoeren. Het wordt een zootje volgens mij met de uitvoering van die wet. Nou ja, wij hebben al eerder in het debat ook met de minister uh, dit punt gemaakt. En de minister heeft toen ook al aangegeven dat hij daar zeker rekening mee gaat houden ja, gaat bij de deze wet, wet. Voor het CDA zit een hard punt, dus wij zullen dat... Uh... Nogal uh, in de wet uh, proberen te amenderen. Er wordt nog verder over gepraat. In Europa, zowel als in Nederland. Hartelijk dank Dennis de Jong, Europarlementariër voor de SP. En Mirjam okay. Sterk, Tweede Kamerlid voor het CDA. Francisco, graag tot volgende week. Wat biedt de buis nog vanavond? Kent u Bruce ja, Perry? Ja, tot ziens. Bruce Perry is uh, de man die in Tribe samenwoonde met allerlei stemmen, stammen. Vanavond begint uh, van hem bij Canvas, de vijfdelige serie Arctic. Waarin hij door het Noordpoolgebied reist. En hij start op de rug van een rendier. Om tien over half negen. Warme, vriendelijke, grappige en hoogst ontrustende mensen... dat is het oordeel van Louis Theroux... over extreem fanatieke, ultranationalistische joden... op de westelijke Jordaanhoever. In de documentaire Ultra Zionists... bezoekt Theroux een gemeenschap al daar. Om tien uur op BBC 2. Denk aan de ondertiteling op teletext pagina 888 van de BBC. En Jurgen, met wie lunch jij vandaag? Met uh, Erik Huggers. Ga door. Ken je niet? Ik weet je niet. Ik ben aan het denken. Ik kent het niet. Nee. Het is heel flauw, want hij is ook helemaal niet bekend. Maar het is wel Erik Hugges. Hij is wel de baas. Zit hij mee de quiz? Nee, nee, hij is de baas van de internetafdeling van de BBC. En uh, hij gaat daar vertrekken, want hij heeft verkast naar Intel. Maar hij heeft daar een hele hoop dingen opgezet. En um, ja, bij de BBC vinden ze internet kennelijk ineens minder belangrijk. Dus hij gaat weg en nog 350 medewerkers. Had maar jij toch... moeten weten, Francisco. Ja, schande. <laughs> toch interessant dat zo'n Nederlander daar dus de baas is geweest heel lang. Uh, dat dus, en uh, de stelling straks om, uh, om half twee in standpunt.nl: Een wet om bankiersbonussen te beperken gaat te ver. En wie komt die verdedigen? Dat is uh, nou niet verdedigen, die zal hem vooral aanvallen. Ewoud Eergang, Tweede Kamerlid van de SP. Tuurlijk, die valt hem aan. Hartelijk dank. Zometeen lunch. Surf naar de gids.fm. Graag tot morgen. We don't leave the square president to Mubarak. Het laatste nieuws. Nou, Mubarak denkt dat het zijn recht is om te blijven zitten. Nee, dat is niet hem recht, dat is onze recht. Verslaggevers ter plaatse. We mogen er niet langs van de mannen op de tank. Feiten en emoties. Kloteveen, die moet gewoon oprotten nou. Met zijn eigen die gingen ze langs zijn eigen kelen. Zo van, dit gaan we zo meteen doen. Nee, oh, dit... Orderly transition must be meaningful. En het moet beginnen nu. Alle ins en outs. We are he. We are he. Het is afgelopen. Afgelopen. We zijn moe. Het is uri. Het gaat in de People are president. People are president. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit bericht is bestemd voor artsen en paramedici.